Klemens Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad Centrum... heeft drie uur lang stilgelegen omdat er 15 herten op het spoor liepen. Volgens NS kwamen ze op het spoor door een kapot hek. De incidentbestrijders van ProRail hebben samen met boswachters van Staatsbosbeheer... de herten van het spoor verjaagd. Een groep Eindhovense kinderen is gisteren mishandeld door supporters van PEC Zwolle. En dat gebeurde na afloop van de wedstrijd FC Eindhoven-Pek Zwolle. Ongeveer 40 zoldenaren zochten de confrontatie met de politie. Een tiental ging daarna naar een nabijgelegen hockeyveld waar een groep jongeren aan het voetballen was. Volgens de politie werden de pubers daarna bedreigd en werden de klappen uitgedeeld. Eén persoon is aangehouden en er wordt onderzoek ingesteld om de rest op te sporen. In Groningen zijn 27 voetbalsupporters bekeurd omdat ze op de weg liepen.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 Met de verkiezing wil de organisatie deze onbekende diersoorten onder de aandacht brengen. Naast de winnaar dongen mee het goudoogje, de beverkever, de boskakkerlak en de gewone tweevleugel. Het weer zonnig, al trekken vanuit het oosten weer nieuwe wolkenvelden het land in. Het blijft wel droog en het is ongeveer 10 tot 15 graden. Morgen droog, vrij zonnig en dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Entertainment for you. Ik heb me elke dag steeds afgevraagd. Waarom? Maar niets of niemand heeft het antwoord kunnen geven...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 Somehow I got a girl go. Gedachte dat je mij verlaat, en ik niet beslis voor hoe lang het is. Tijd aan stilgezet, want ik geloof niet in sprookjes. Tussen je zegt dat ik ook zal voor een vrouw. weet je.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 ik heb verdriet Maar al die tranen zie jij zeker niet Ik heb dat voordat je nu gaat verdwijnen uit mijn leven Nee en jij komt er bij mij. echt nooit meer naar voren. Oh.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 zou het nu zo graag anders doen. Want als ze dan wordt alles anders. Op elk moment, waar ze wil zijn. Zeg je me. alsjeblieft ditje naar me. Gaat ditje me. Gaat ditje naar me. Gaat ditje naar me. Gaat en naar me. Gaat ditje naar me. Gaat ditje me. Gaat ditje naar me. Gaat je naar me. Gaat ditje naar me. Gaat ditje naar me. Baby is zo'n fliep. Daarom ga ik door het met de heel diep. Zat om te beginnen wees sleep. Waar die lijnen om me niggas niet vlieg. En ik laat je naar beneden zitten, no way. Zat je zag me bij je, oké. Maar vanavond gaan we, Ja, vanavond gaan we. Oh my please don't leave me, my job ain't safe. me was Mr. Lonely. ZFM Ik heb het verkeerd gedaan Ik had overal maling aan Ik dacht niet na Over een toekomst Hij vergat mijn droom Ik had geen hulp van buitenaf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 Omdat jij achter me staat En wat geweest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 Dat ik van je hou. Dat ik van je haal, uh. Dat is het, dat is het, dat is het, dat is het.